Dit is door Almegens met het NOS-journaal. Nederland heeft net als vorig jaar een naheffing van Brussel gekregen. Ditmaal moet het kabinet ruim 446 miljoen euro bijbetalen... schrijft minister Dijsselbloem in een brief aan de Tweede Kamer. Dijsselbloem had er al 612 miljoen euro voor gereserveerd. De naheffing wordt opgelegd omdat het bruto nationaal product... hoger uitkomt dan eerder gedacht. Vorig jaar kreeg Nederland een naheffing van 643 miljoen euro... De PvdA in de Tweede Kamer noemt het ten onrechte geven van belastingvoordeel aan Starbucks volstrekt onacceptabel. Ook de SP keurt het belastingvoordeel af en roept op tot een boycott van Starbucks. Nederland heeft sinds 2009 voor miljoenen belastingvoordeel gegeven aan de koffieketen. De Europees Commissaris van Mededinging wil dat Nederland de miljoenen direct terugvordert. Staatssecretaris Wiebes informeerde de Kamer al eerder vertrouwelijk over de belastingafspraken met Starbucks. Hij zei steeds dat de afspraken niet tegen de regels zijn. In Syrië zijn zeker drie Russische strijders gedood die aan de kant van het regime van Assad vochten. Dat gebeurde volgens het Syrische leger toen een granaat insloeg in de kustprovincie Latakia. Voor zover bekend is het voor het eerst dat er Russen zijn gesneuveld in Syrië... sinds Rusland eind vorige maand begon met luchtaanvallen gaan al een tijdje geruchten dat er ook Russen op de grond vechten aan de kant van het Syrische leger. Maar Moskou heeft steeds gezegd dat dat niet zo is. Het Syrische Observatorium voor de Mensenrechten zegt dat het vermoedelijk vrijwilligers uit Rusland waren. Het OM eist straffen tot zeven jaar in het jihadproces. Volgens het OM is voor alle negen verdachten bewezen dat ze schuldig zijn aan deelname aan een criminele terroristische organisatie. De hoogste straf van zeven jaar eist het OM voor Azedine C. Hij zou de aanjager en leider van de groep zijn. En hij is de enige die nog in voorarrest zit. Tegen twee andere leden is zes jaar en vijf jaar cel geëist. Het weer vanavond en vannacht. Opklaringen en kans op mist. Morgen bewolkt met af en toe zon. In de loop van de dag neemt vanuit het westen de bewolking toe. En dan volgt er regen. Het wordt morgen opnieuw 11 tot 13 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate.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 Het aantal files neemt nu gestaag af. Het was wel een hele drukke avondspits. In de Randstad nu nog veel vertraging op de A4... van Den Haag naar Amsterdam. Tussen knooppunt Ippenburg en Zoetewoudendorp... 5 kilometer door een ongeluk. Alle rijstroken zijn wel weer vrij. Op de A12 Den Haag-Utrecht... tussen Gouda en Bodegraven, 3 kilometer. De A12 Rotterdam-Breda... tussen knooppunt Ridderkerk en de Randweg-Dordrecht... 11 kilometer. De A27 Utrecht-Gorkum... tussen Everdingen en Noorderloos, 7. En op de a